Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Er staat grote druk op de capaciteit van coronateststraten, zeggen de GGD's en het ministerie van Volksgezondheid. Want steeds vaker melden zich mensen met klachten die niet met corona hebben te maken. Vorige week nam het aantal tests toe met 40 procent. De GGD's en het ministerie zeggen dat iedereen nog kan worden getest, maar dat mensen eigenlijk alleen moeten komen bij luchtwegklachten. De burgemeester van Beverwijk is bezorgd over het negeren van de coronaregels bij de Bazaar afgelopen weekend. De overdekte markt negeerde het bevel om een aantal hallen te sluiten... nadat zaterdag was vastgesteld dat er niet genoeg afstand werd gehouden. Burgemeester Smit van Beverwijk zegt tegen NH Nieuws dat het negeren van het bevel niet te verantwoorden is. Koning Willem-Alexander heeft gereageerd op de ophef rond een foto van hem en koningin Maxima. Op die foto is te zien dat het koningspaar vlak naast de man staat zonder dat er genoeg afstand wordt gehouden. De koning en koningin schrijven dat ze er op vakantie in de spontaniteit van het moment niet goed op hebben gelet en dat wel hadden moeten doen. Met acties in vijf studentensteden vragen vakbonden aandacht voor de huurprijs van studentenkamers. Ze zeggen dat 400 euro per maand een normale prijs is voor een studentenkamer... maar in sommige steden wordt er 700 euro of meer gevraagd. Door het grote tekort aan studentenkamers kunnen particuliere verhuurders en huisjesmelkers de prijzen opdrijven. China dient al een maand een mogelijk coronavaccin toe aan ziekenhuismedewerkers, douaniers en andere essentiële groepen. Dat zegt het hoofd van de Chinese gezondheidsautoriteit tegen de staatszender. Om welk vaccin het gaat en hoe effectief het is, is niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het op steeds meer plaatsen droog... met meer ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuidwesten opnieuw regen... en ook morgen langere tijd regen. Morgenavond gaat het aan de kust flink waaien. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vooral viel op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend Noord, 5 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Vanwege een ongeluk is de rechterreis ook dicht. Ook op de A7, maar dan vanaf Horen naar Friesland. Op de afsluitdijk bij Brees 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Alle informatie over ZFM, maar ook nieuws over Zandvoort vind je op ww.ziefmzandvoort.nl of ZFM Text TV. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. zee, Zandvoort en de Zomerhit. Side, but I could hardly believe my eyes as a big limousine rolled oh up no. into Alice's drive. Oh, I, I don't know why she's leaving, or where she's gonna go. I guess she's gotta. Oh, I don't know why she's leaving or where she's going. disappeared Goedemorgen Zandvoort, dit is Goedemorgen Zandvoort vanuit de studio op de tolweg van eh, Radio Zandvoort ZFM. We gaan vandaag allerlei leuke dingen doen, eh, maar we gaan eerst even vertellen wie dit allemaal weer mogelijk gemaakt hebben. Piem Groof verzorgt de techniek, de muziek is verzorgd door uiteraard de en het programma is samengesteld door de eindredacteur Gert van Kuik. En mijn stem is de stem van Roy Dongen. We hebben een leuk programma voor u samengesteld. We gaan praten met uh, Jan Lammers over de verdere voorbereidingen voor de Grand Prix, het circuit en allerlei andere leuke onderwerpen die daarmee te maken hebben. Um, daarna gaan we praten met Peter Kramer van OPZ. Uh, het volgende onderwerp wordt uh, de uitgaven die gedaan zijn en niet gedaan zijn. Uh, en dan denkt u natuurlijk welke uitgaven zullen dat zijn? Nou, dat zijn de uitgaven van het Innovatiefonds. Yvonne Chi, de voorzitter van de Innovatiefonds, komt zo meteen in de uitzending om daar wat over toe te richten. In het volgende uur hebben we Marco Deen van de PVV. Ook over plannen voor de, de, de komende raadsperiode en hoe de, de maatregelen uh, verlopen zijn tot nu toe. En dan bedoelen we natuurlijk de maatregelen met het verkeer en de bezoekers. Uh, dan hebben we nog een uh, gesprek met uh, de eerste week op school van ons... En we gaan praten over de Boekentopteam, de Zandvoortse Boekentopteam met Jaak Balkenende van de Bruna. Nu gaan we nog een muziekje draaien uh, in de pogingen om uh, de heer Lammers te bereiken. Uh, en daarna horen we verder. Mm.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 You know, I never drop. Yeah, everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gonna be alright. Gonna raise a glass and say, hey, yeah. here's to the ones that we got. Oh, to the wishes we we're here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been.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 En daar zijn we weer. We gaan nu praten met Peter Kamer, want Jan Lammers was nog even niet bereikbaar. Uh, die komt wat later. Maar Peter was vroeg op en was bereid ons al vroeg te woord te staan. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Roy. Fijn dat jij zo vroeg opstaat. Is dat zo? Nou, blijkbaar. <laughs> Jan, Jan ligt misschien nog wel op één hoor. Oh, dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Maar nou, fijn dat je in de uitzending bent. Ja. Uh, en we hebben natuurlijk met allemaal gelezen uh, de brief die uh, OPZ gestuurd heeft aan het uh, college... Um, en we zijn benieuwd of je al tevreden bent, uh, meer of mindere mate, met de maatregelen die tot zover getroffen zijn. Nou ja, in eerste instantie uh, hebben wij natuurlijk uh, vragen gesteld uh, aan het college. waarop we halfvlakkig antwoord hebben gekregen. En uh, daar hebben we van de week uh, aanvullende vragen op gesteld. die uh, ja, verbazingwekkend binnen een dag beantwoord waren, die uh, wat meer concreet waren. En vervolgens uh, is er gisteren vanuit uh, de burgemeester een uh, brief, uh, zeg maar, openbaar waarin uh, hij uh, eindelijk erkent uh, dat er, uh, zeg maar, uh, wat minder uh, gekeken wordt uh, hoe je met uh, covid 19 moet omgaan. Dus uh, zo langzamerhand uh, gaat hij begrijpen dat het, uh, de tijd van monitoren en van leermomenten, dat die voorbij zijn. Ja. Dus wat dat betreft uh, zijn we indirect uh, geslaagd uh, met onze vragen. En uh, dat hij uh, nu gaat inzien uh, dat hij uh, toch wel scherper moet zijn uh, wat er uh, her en der gebeurt in het dorp. En dan is het wel weer frappant dat hij dan een brief schrijft en dat hij zich weer uh, alleen maar richt op horeca en, uh, en andere soorten ondernemers uh, die... Uh, ja, een bepaalde dienstverlening aan de zon en de toerist, maar niet specifiek op onze grote vier supermarkten, waar je toch dagelijks mensen toch wel zorgen ziet uiten van hoe daar wordt omgegaan met de maatregelen. Ja, nou, dat is wel een groot verschil tussen dus de ene supermarkt en de andere wat dat betreft. Nou, weet je, ze schrijven in hun brief: uh, wij hebben de maatregelen buiten genomen bij de supermarkten. Nou, uh, jij, jij woont ook in Stavoren, nee, Ik heb, ik heb geen maatregelen gezien buiten bij de supermarkten wat de gemeente heeft gedaan. Dus uh, en vervolgens zeggen ze: ja, het is uh, in de supermarkt hun eigen verantwoordelijkheid om uh, daar uh, goed met uh, de regelgeving om te gaan. Ja, Maar het is ook uh, zeg maar, uh, de verantwoordelijkheid van uh, de burgemeester uh, in Kluis, het college, om uh, daarop te handhaven. En uh, natuurlijk is er verschil in supermarkten. En natuurlijk is er verschil in drukte in supermarkten. Maar uh, het is bij alle vier uh, in meer of mindere mate zie je gewoon uh, dat het uh, helemaal weggeëpt is. Nou ja, ga, ga, ga op uh, woensdag maar kijken op de markt, wat daar gebeurt. Uh, nou, uh, ze staan nog net niet elkaar te verdringen bij, uh, bij sommige steentjes. Ja, dat is natuurlijk zo. Uh, en het is natuurlijk ook wel makkelijk om te zeggen, het is de verantwoordelijkheid van de supermarkten zelf. Maar dat zal dan ook voor een horeca moeten gelden. Nee, natuurlijk. Natuurlijk, het, het is in is het totaal. En kijk, en het begint allereerst natuurlijk met onszelf. Hè? Laat het ook duidelijk zijn. Hè? Ja. Het begint allereerst met onszelf. Uh, en vervolgens ja, zie je hier uh, de toeristen. Nou, uh, sommige toeristen hebben het idee dat uh, Zandvoort gewoon een vrijstaat is. En, uh, maar daar begint het. Maar vervolgens is het natuurlijk aan uh, zeg maar, uh, de autoriteit om op de juiste manier te handhaven. En dat hoeft niet altijd meteen met sluiten of, of andere dingen. Maar wel eh, zeg maar, de scherp op zijn en eh, zorgen dat er dan passende maatregelen worden genomen. Nou, en dat, dat ontbreekt. En dat is iedere keer zie je dan in de krant, ja ik ben aan het monitoren of het is een leermoment van, ja kom op jongens, eh, hoe lang bestaat zo'n antwoord? En natuurlijk is eh, COVID-19, eh, corona iets anders. Maar je merkt het ook met uh, gewoon uh, de drukte bij het standbezoek. Ja, we zijn het monitoren. Ja, kom op, uh, hoe lang bestaan, bestaat Zandvoort niet als toeristenplaats? En ja, en dan zie je, hè, uh, uh, ja. ik, ben, ik ben op dit moment een beetje in een waterval, omdat het me knap irriteert uh, zoals het gaat, maar dan zie je gewoon dat het ontbreekt aan gewoon een ondersteuning van ambtenaren die gewoon ook, eh, zeg maar, weten hoe Zandvoort in elkaar steekt. Je ziet gewoon dat gewoon, eh, het ambtenarenapparaat, de steun... Hè, die dan het college zou kunnen hebben van ambtenaren... dat die gewoon te ver weg zitten vanuit de werkelijkheid van Zandvoort. Ofwel de, de historische kennis vanuit Zandvoort. Ja, maar ik, ik probeer dan nog eventjes terug te denken. Er zitten nog onze eigen ambtenaren, als ik het zo mag zeggen. Die zitten inmiddels dan in Haarlem. Maar dat zijn nog steeds nog onze eigen ambtenaren. Ja, nee, natuurlijk. Het is onze eigen organisatie. Laten we dat zeggen. Het is onze eigen organisatie. En uh, daar is voor gekozen. Maar je gaat zo langzamerhand uh, ga je, uh, tegen dingen aanlopen waarbij je bij jezelf denkt van, ja, hebben we daar de goede keuzes in gemaakt? Nou, en uh, zover als ik het nu zie, denk ik gewoon uh, dat je die keuzes toch wel eens knap moet, met elkaar moet gaan evalueren of dat de juiste keuzes zijn geweest. En wat dan de oplossing is, ja, dat, uh, dat zal de toekomst uitwijzen. Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar, want uh, dat wordt uh, niet de eerste evaluatie. Uh, en ik ben heel benieuwd wat er daaruit gaat komen dan. Ja, ja. Maar dat komt op de agenda, want we hebben het dan toch nu over de toekomst. Ja, ik verwacht dat dat zeker op de agenda komt. Kijk, dat rapport van Berenschot... Uh, dat is al een aantal maanden uh, gereed. Uh, en natuurlijk hebben we zomerreces gehad. Hè. Laat het ook duidelijk zijn. En we hebben de politieke crisis gehad. Dus uh, dat dat uh, niet meteen uh, op tafel is geweest, is duidelijk. Maar ja, in Haarlem is het ondertussen al besproken. Uh, nou, ik, uh, uit de beantwoording van vragen van de college... begrijp ik dat ze uh, de 21ste een gesprek zouden hebben met de colleges om uh, over het rapport te praten... terwijl onze hele raad uh, nog niet eens uh, erover in gesprek is geweest. Maar goed, uh, dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, en is het eigenlijk ook wel bijzonder dat de colleges erover gaan praten... zonder dat de raad erin uh, gehoord is? Ja, Adam is er uh, wel degelijk in gehoord. Nou ja... Uh, daar hebben de krant al vol van gestaan ja, ja. dat uh, ze gewoon veel en veel meer geld willen. Nou, de huidige coalitie uh, is niet bereid om er meer geld aan uit te geven. Dus uh, en uh, ja, in de beantwoording van de zonder dat ze daar uh, 21 of uh, ten, uh, ja, 21 augustus dat daar een gesprek over zouden hebben als uh, wederzijdse colleges. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ja, maar uh, we kunnen natuurlijk ook zelf op de agenda zetten toch? Nee, maar dat ja. zal ook zeker gebeuren. Dat zal ook zeker gebeuren. Ik denk wel dat, uh, dat mensen daarover willen praten en dat er heel veel discussie over zal uh, uitbreken. Nou ja, vooral uh, omdat uh, de huidige coalitie, ja, die heeft het kaders al uh, in een coalitieakkoord uh, vastgezet. Dus uh, er zal weinig ruimte zijn om het uh, op een andere manier te doen. Ofwel, uh, zeg maar, uh, er moet uh, beweging komen in de coalitie. Ja, maar dat is natuurlijk uh, uh, toch niet uh, onmogelijk. Al, al, al gaande kan je tot inzichten komen, toch? Nou, wie weet, wie weet. Hè? Ja, ik, ik hoop in ieder geval dat uh, niet iets wat je opschrijft, dat dan over twee jaar is, de situatie kan veranderd zijn. En dan kun je zeggen, nou dan moeten we misschien een nieuw standpunt op innemen. Nee, maar het is de, de coalitieakkoord is natuurlijk pas, uh, is wat is het, uh, twee maanden oud of drie maanden oud. Maar net voor het rapport. Ja. Dus dat, dat was toch een goed excuus om, om er naar te kijken. Maar nou, het, rapport, het rapport was er al hooi, maar goed, oh. uh, goed. Zijn er nog andere punten waarvan je zegt, nou de komende raadsperiode gaat OPZ zich daarop focussen? Nou ja, eh, zeg maar, eh, we hadden een breed raadsprogramma en eh, daar stonden een aantal eh, speerpunten in eh, van OpenZ. En eh, ja, daar zullen we zeker en eh, van klein naar groot. Uh, wat ons nog steeds uh, yeah, uh, irriteert is uh, uh, wat er is gebeurd met bloedprikken. Uh, uh, op een gegeven moment uh, is het verdwenen uit Pluspunt. Er is uh, midden in het centrum is een locatie. Is toch, uh, heel moeilijk bereikbaar voor ouderen. Uh, geen openbaar vervoer, terwijl we een prachtig uh, punt hadden uh, bij plus, pluspunt. Ja, dat, dat zijn van die hele kleine dingen waar uh, heel veel mensen, zeg maar, uh, een probleem mee hebben. En uh, ja, nou, dat, dat zijn van de kleine dingen en ja en de grote dingen. Ja, uh, zijn we vol uh, afwachting wanneer, uh, zeg maar, uh, het college uh, slash coalitie daarmee komt. Uh, noem het parkeren, Badhuisplein, uh, entree en uh, ja, en tenslotte, we hebben ook nog maar uh, 18 maanden te gaan, hè, dus uh, hoe sneller die om zijn, uh, hoe beter het is en dan kan de kiezer uh, de juiste keus maken. Ja, sta je al in, uh, in verkiezingsmodus, Peter? Nou ja, uh, zo langzamerhand uh, uh, een jaar van tevoren ga je meestal zien dat uh, partijen weer uh, hun eigen uh, ikje naar voren halen. Hè. Dus uh, dat zal uh, die, deze, deze vier jaar niet anders zijn. Ja. Nou, Dan gaan we een, een woedige, nou ja, nu hebben we nog geen verkiezingen, maar we gaan een spannend jaar tegemoet denk ik. Ah ja, Ik hoop dat er in ieder geval nog wat gerealiseerd gaat worden. Uh, er zijn zat, zat dingen. Er ligt al uh, twee jaar een toezegging van wethouder Bluis om uh, een scan te maken van de posities waar je woningbouw kan doen. Nou, uh, als er ergens uh, uh, hoger nood is, dan is het wel in de woningbouw. Nou, uh, die scan is er ook nog steeds niet. Uh, van welke posities we eventueel uh, nog alsnog zouden kunnen bouwen. Nou, vanmorgen stond al in, in de krant dat de doorstroming uh, bij ouderen komt niet op gang. Dus ja, dat betekent dat er ook uh, weinig woningen uh, uh, zeg maar beschikbaar komen voor onze starters in Zandvoort. Ja, uh, kom op. Uh, laat zien wat er, wat er mogelijk is. Ja, er is dus uh, heel veel te doen uh, de komende periode en ik, uh, ik heb het gevoel dat je uh, duidelijk de vinger aan de pols blijft houden, Peter. Nee, uiteraard, ja. wij je wel zeker. Uh, en als wij het niet doen, uh, dan doe jij het wel in je column, hè? <laughs> nou, in mijn column probeer ik alleen maar <laughs> dingen te verwoorden die ik uh, um, om me heen hoor en voel. Uh, special... Nee hoor, maar dat moet je ook doen. En dat moet je ook blijven doen. Ja. Dus, uh, maar goed. Een beetje prikkelen, toch? Ja. ja. Nee, dat is ook zeker nodig. Dat is ook zeker nodig. En, uh, want uh, wat dat betreft uh, uh, is wonen we natuurlijk in een schitterend dorp. En uh, ja, uh, het woord Amsterdam, beach of beach voor Amsterdam, dat zouden we eigenlijk uh, vanaf heden maar eens gewoon weer moeten gaan schrappen En we zouden ons maar weer eens gewoon Stamford aan zee moeten noemen. Dat uh, zou uh, denk ik uh, goed zijn voor dit dorp. Ja, ik denk dat... En we zijn tenslotte bekend genoeg... dat, uh, dat hebben we ook weer nu gezien... Uh, dat ze ons uh, uh, weten te vinden. En dat hoop ik. Hè, want ik hoorde net dat je Jan Lammers niet uh, bereikbaar hebt. Ik hoop ook dat uh, het circuit uh, zeg maar, uh, een naam kiest. Hè, want ik begrijp dat ze een nieuwe naam willen verzinnen. Dat die gerelateerd is aan Zandvoort. En niet aan, uh, aan iets anders. Hè, want... Uh, Welke uh, F1 je ook hebt, het is Imola, het zijn allemaal uh, echte plaatsnamen waar het gehouden wordt. Ja, misschien wordt het wel GPA, Grand Prix Amsterdam. Nou, dat zou wel in een intrische zijn, toch? Uh, en dan, uh, wat wij dan uh, zeg maar uh, voor investeren en dat, dat soort dingen meer, dat zou in een in trieste uh, bedoeling zijn, al zou dat gebeuren. Het lijkt vast tot allerlei misverstanden. Want ik was vroeger bestuurslid van GPA... en dat stond voor Gay Pride Amsterdam. Dus ik ja. denk ja, niet ja, dat ze die ja. naam moeten kiezen. <laughs> <laughs> nou ja, waarom niet, hè? Ja, nou, dan krijg uh, je weer een misverstand waarschijnlijk. Uh, ja, oké, okay, ja. okay, dat is wel. Oké. Okay. Nou, goed. dankjewel voor uh, je bijdrage deze ochtend. Um, wij gaan nog naar ja. een heerlijk stukje muziek luisteren... en dan kijken we of Prima. Lammers uh, licht op deze zaak kan werpen. Oké. Okay. Helemaal goed. Tot ziens. Goedemorgen Peter. Genoten van Charlemagne. Het was een heerlijk fris nummer op deze morgen. En aan de telefoon hebben we inmiddels Jan Lammers. Ja, goedemorgen. Oh, goedemorgen. Nou, met enige vertraging, wat natuurlijk helemaal niet past bij een circuit, uh, hebben we Jan de telefoon gekregen, maar dat kwam omdat wij zelf een verkeerd nummer bleken te hebben. Oké, okay, nou, het is nu goed in ieder geval, dus. Uh... Ja. Alright. Nou, ja. we zijn blij dat je er bent. En we willen natuurlijk weten hoe uh, uh, allerlei dingen ervoor staan. Maar de eerste plaats is natuurlijk een, uh, is het mogelijk om een kleine slip op de tong te maken en te vertellen wat de nieuwe naam wordt. <laughs> Tuurlijk is dat mogelijk. Ah, fijn. Dat, uh, ja. dat Alleen mee. dat doen we niet. Oh jammer weer. <laughs> Ik dacht we halen, we halen natuurlijk de landelijke pers een keertje als Zfm, maar dat gaat ja, niet gebeuren. Ja standje naïef, maar goed. Ja. Maar je hebt misschien wel gehoord wat de vorige spreker zei, zeg, het mag toch niet Grand Prix Amsterdam worden, dat vonden we... Nee, ik heb niet gehoord wat de vorige spreker zei, dus ah. uh, dan was het perspectief vrijspel. Ja, oké, okay. nou de, de, de vorige spreker zei uh, GPA, dat vond, dat vond hij niet zo'n heel goed idee. Uh, ah. En toen heb ik hem verteld dat ik jarenlang bestuurzit geweest ben, van GPA, maar dat stond voor Grey Pride Amsterdam, dus die naam zullen ze vast niet kiezen. <laughs> Nee, die kans is uh, niet groot, dus, uh, ah, maar goed. Kijk, we kunnen het een afstrepen. Uh, <lacht> hoe, hoe gaat het verder met de, de voorbereidingen voor de Grand Prix? Je hebben een jaar extra. Uh, ja, nou ja, alles, uh, alles prima. Uh, hè, we hebben natuurlijk de gelegenheid gekregen bij gebrek aan beter... om, om uh, natuurlijk de puntjes op de i te zetten. Ja. En uh, de dingen die, die eigenlijk geen haast behoefden... Uh, die hebben we wat langzamer uit kunnen, kon, kunnen voeren... Uh, maar voor de rest uh, ja, heeft het ons uh, wel in de gelegenheid gesteld om, uh, om gewoon uh, een aantal dingen gewoon, uh, yeah, uh, beter te maken dan ze al waren. En uh, ja, voor de rest is het, uh, is het natuurlijk uh, het belangrijkste uh, is, is dat de kalender uh, einde van het jaar uit gaat komen van, uh, van de FIA. Ja. Uh, en dat FOM, uh, Formule 1 Management, dat ook kan communiceren. En dat willen wij ook uh, liefst zo snel mogelijk naar, uh, naar onze fans en de kaartkopers natuurlijk melden. Ja, dat snappen we, ja. ja. Je zit te springen, uh, moet je een jaar extra moeten wachten. Ja, maar goed, het is, het is iets wat, uh, uh, ja, wat, wat, wat wij natuurlijk uh, liever gisteren nog, uh, nog willen melden dan vandaag. Hè, dus het is niet, uh, het is niet iets wat, uh, waarvan wij de kaarten uh, dicht bij de borst houden om geheim te houden... Want, uh, Nee. Het is juist in ons belang om dat zo snel mogelijk te communiceren, ook met alle toeleveranciers en alles is toch gewoon belangrijk dat iedereen zich lekker kan voorbereiden. Maar, maar goed, Formule 1 management die probeert natuurlijk voor dit jaar nog uh, een goede kalender uh, volledig te maken. Dus het, uh, het mag voor de hand liggen dat ze natuurlijk eerst nog eventjes wat andere prioriteiten hebben. En uh, wanneer ze hier naartoe zijn, zoals ze dat melden. Ja, dat zal waarschijnlijk wel weer in dezelfde periode zijn. Dat zal toch niet ergens in augustus zijn volgend jaar in plaats van mei. Nou, het hangt ook een klein wel. beetje. In, in principe is het uh, rond dezelfde periode. Hè, dat is al jarenlang een, een streven van, van uh, de Formule 1-organisatie om het zoveel mogelijk op dezelfde data te hebben. En ja. dan kunnen mensen met vakanties en werk en noem maar op. Uh, maar uh, dus voorlopig, uh, wij gaan zelf uh, nog uit van, uh, van mei. Uh, en, uh, maar wij willen natuurlijk wel dat grote feest uh, geven wat we altijd voor ogen hebben gehad. Uh, dus, dus mocht blijken dat, dat uh, plannen doorkruist worden door, uh, door corona, uh, gelukkig gaan we wel de goede kant op. Niet zo snel als we zouden willen. Uh, dus dus uh, het is, het is, uh, Zelfs mei is natuurlijk nog uh, uh, uh, wat is het, een maandje of acht uh, weg. Uh, dus, dus wat dat betreft, uh, we hebben gezien wat er in een paar maanden kan gebeuren. Dus in acht maanden laten we hopen dat er ook in de positieve zin uh, veel kan gebeuren. En dat we gewoon het normale feest kunnen houden wat, uh, wat we van plan waren en van plan zijn. En mocht dat niet zo zijn, ja, dan, dan zouden we misschien de voorkeur geven om het wat later in te doen. Te doen, maar dat is nog lang niet aan de orde. En uh, maken jullie je uh, zorgen over de, laten we maar zeggen de, de, de tegenstanders van de Grand Prix die uh, nu wat langer de tijd hebben om nog allerlei uh, procedures aan te spannen en, uh, en andere dingen te doen. Uh, nou nee, en, en uh, kijk, mijn, mijn, uh, mijn ervaring is ook dat, uh, dat die mensen niet echt tegenstanders zijn van het, uh, van het circuit, maar die zijn voorstanders van de natuur. En natuurlijk uh, heb, heb je dan uh, gewoon soms overlappingen, waar, waar gewoon verschillende belangen elkaar kruisen. Uh, maar uh, dat, dat, dat is nou eenmaal gewoon logisch, zij doen wat, wat, wat vanuit hun... Uh, identiteit en positie logisch is en, en wij vanuit ons circuit gebeuren doen dat ook en, en uh, ja natuurlijk uh, botst dat af en toe uh, en dan heb je een conflict maar ik heb het al vaker gezegd zonder zonder conflict uh, worden we met z'n allen niet wijzer dus soms is het een gezond conflict waarvan uh, het, de oplossing dan dan toch de situatie wat beter maakt voor alle partijen dus dus dat zijn gewoon logische uh, ja consequenties die aan het organiseren was een zo'n evenement, die bij zo'n evenement horen. En dat moeten wij ervaren. En gedeeltelijk moeten zij daar ook iets van, van, van ervaren. En eh, ondergaan, laat ik het zo zeggen. Dus dus nee tot nog toe eh, zijn we overal nog redelijk goed uitgekomen. Het is jammer dat in sommige gevallen. Uh, wat, wat, ...wat principiële dingen uh, de overhand hebben gekregen en wat dan, wat, wat dan gewoon echt uh, geld verkwist. En dat is gewoon zonde. Maar, uh, maar goed, uh, zo zit het leven op dit moment uh, in 2020 gewoon in elkaar. Dus we moeten daar gewoon rekening houden. Ja, nou, dat, dat in ieder geval. Ik denk trouwens dat ja. de meeste mensen die in Zandvoort wonen... Uh, uh, ...de krampieren goed hart toe dragen, maar ook heel, heel veel houden van de natuur. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Nou, die twee gaan goed samen, hè, want, want uh, het, het, het, uh, het circuit, uh, hè, als, als wij op het circuit rijden gebruiken we het asfalt en niet de duinen, dus, dus uh, hè, het is niet zo dat wij een crossbaan daar hebben. Uh, en, en ik denk als er dan toch zo'n faciliteit ligt, dan kan hij er maar gewoon uh, beter mooi en netjes verzorgd en goed gerenoveerd bij liggen. Nou, dat is op dit moment uh, de situatie. Uh, op het verlanglijstje hebben we nog even de toegangsweg die we TCT hopen ook uh, te vervraaien. Uh, dat alles gewoon ja. uh, mooi past. Maar op dit moment, uh, als je van de duinen naar het circuit uh, kijkt, ziet het in ieder geval uh, verzorgd uit. En als je van het circuit de duinen in kijkt, ziet het natuurlijk uh, sowieso altijd al prachtig uit. Ja, de beroemde toegangsweg, maar daar gaan we het maar even niet over hebben. Um, weg... best wel. <lacht> nee, nou, nou. nee, laten we het maar proberen gezellig te houden vandaag. Maar dat we dichter weer een college op zijn gat. Um, Max Verstappen. Ja. Ja. Vertel eens. Komt er nog een vraag? Nee, eigenlijk niet. Oh, Oké, okay, nou. Max, Verstappen. Wat gebeurt er? Hoe bedoel je? Nou, uh... ja, onze Max moet er toch overal op nummer 1 komen. Ja, maar dat, dat, dat willen we dat willen we twintig. En er ja. zijn er maar een paar die in een auto zitten die dat ook uh, kan. Maar, uh, maar goed, uh, ja, onder, uh, onder de titel Max Verstappen kun je nog wel wat dingen invullen. Dus, dus, dus uh, ik, ik ben bang dat je toch een vraag moet stellen. Ja, nou ja eerste, <laughs> we hebben natuurlijk uh, de Max Verstappen dagen gehad op het circuit. Uh, ja. Mensen zijn natuurlijk heel benieuwd of er uh, uh, iets dergelijks, uh, als er geen coronamaatregelen zijn, uh, nog een keer gaat plaatsvinden. Uh, en we zijn natuurlijk gewoon benieuwd hoe jij kijkt naar de prestaties van Max op dit moment. Ja, nou goed, dat, dat eerste antwoord, uh, hoe, hoe we er tegenaan kijken, tegen grote publieksevenementen uh, en, en, en deze, dat heb ik denk ik in het begin uh, heb, al, al gegeven. Dat, uh, wij willen natuurlijk dat grote feest geven, maar om dat te kunnen geven moeten we natuurlijk wel uh, vordering maken op het gebied van, uh, van COVID-19. Ja. Uh, dat is duidelijk. En, uh, ja, en de ontwikkeling op de baan uh, met Max. Dat, uh, dat is ten opzichte van vorig jaar helaas niet zoveel veranderd als we hadden gedacht en hadden gehoopt. Uh, dus dus uh, ja, hij, hij heeft gelukkig uh, alweer gewonnen. Dus dat is het goede nieuws. Maar uh, Silverstone is een hele specifieke baan die toevallig heel erg uh, uh, goed uitkwam voor, uh, voor Red Bull. En minder goed uitkwam voor Mercedes. Maar we, ze moeten straks op, op andere circuits, uh, meer, meer normale circuits, om het zo te zeggen. Daar moeten ze uiteindelijk natuurlijk ook goed strijd kunnen leven. Uh, maar wat het uh, niet makkelijker maakt, is dat we natuurlijk in plaats van een paar grijze en in, inmiddels zwarte Mercedes ook roze Mercedes hebben. Uh, en, uh, en daarnaast heb je ook teams als McLaren en Alfa Tauri en... en uh, uh, Renault, die, die het zeker in de kwalificatie uh, al uh, heel goed doet, zodra het bij Red Bull even niet lukt, dan val je gelijk in de klauwen van die andere uh, deelnemers. Dus waar uh, Max voorheen voor die, uh, voor die derde plaats aan het vechten was met Ferrari, hij is Ferrari zelf wat teruggevallen, maar nu is hij aan het vechten met, uh, met een stuk of uh, drie andere teams, oftewel zes auto's. Dus uh, zijn teamgenoot Albon, die, uh, die krijgt het nog niet uh, voor elkaar om zich daar net voor te nestelen. Dus die zit daar meestal achter die anderen. Max krijgt dat nog wel voor elkaar. Maar ja, hoeveel vorderingen gaan uh, die anderen maken en hoeveel gaat Red Bull maken? Want er uh, is uh, maar een klein beetje voor nodig of Max krijgt het ook moeilijk met die anderen. Dus Max voert er hard voor werken dit jaar en, en uh, het kan alle kanten op gaan. Nou, dat is in ieder geval uh, uh, heel erg spannend. Dus een goede reden om ja. uh, aan de buiskluister te zitten en te kijken naar, uh, naar de races. Ja, nou het is mooi om uh, natuurlijk volgend weekend uh, dan kunnen we hem helaas niet uh, aanschouwen in de spa zelf. Maar uh, in ieder geval uh, op tv kunnen we zien uh, hoe, hoe, de, hoe we het, uh, hoe die natuurlijk uh, dicht in de buurt gaat doen. Maar uh, dat, uh, het circuit van Spa is wel een circuit waar je uh, het is echt een motorcircuit waar je motorsvermogen. ...primair nodig hebt... ...omdat je een heel lang recht eind hebt... ...dat gaat heuvel op... ...dus, dus daar, daar wordt het accent op motorvermogen wel gelegd... ...even ter illustratie voor degenen die minder ingevoerd zijn in de racerij... ...heb je een circuit als Monaco met alleen maar bochtjes... Ja. ...en bijna geen rechtstuk, ...dan komt het meer op de wegligging van de auto neer... ...en in mindere mate op de motor... ...die is altijd belangrijk... ...maar daar ligt het accent wat meer op de bestuurbaarheid van de auto en hier echt op de kracht van de motor. Dus, dus uh, hij wat ik zeg, hij zal er het hele jaar keihard van moeten werken. Maar gelukkig kan hij dat en doet hij dat altijd. Dus wat dat betreft uh, is ons Nederlands belang in goede handen. Dankjewel, dat waren mooie afsluitende woorden. Uh, <laughs> okay. We gaan lekker kijken naar uh, volgend weekend. Uh, okay. En dan uh, spreken we elkaar binnenkort weer. Alright, succes. Dankjewel. Dankjewel Jan, Goedemorgen. Het was Bad Boys met You're a Woman en I'm a Man. En dat kan ik ook tegen onze volgende gast zeggen. I'm a man en you're a woman. Want we hebben mevrouw aan de telefoon... mevrouw Chi van de, uh, Yvonne Chi van de uh, Innovatiefonds Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent in deze uitzending. Um, en uh, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd... Uh, waarom sommige dingen zijn gehonoreerd of niet gehonoreerd. En dat staat in ons redactieblad... Uh, waarom sommige zaken wel en niet zijn gehonoreerd? Ja. Uh, nou, zoals je weet uh, uh, is het een uh, fonds uh, van, voor en door ondernemers. Uh, we hanteren een aantal spelregels en uh, ja, ondernemers kunnen, kunnen aan de hand van die spelregels aanvragen bij ons uh, indienen. Een aantal waren er al uh, door ons goedgekeurd, maar uh, ja, zoals wel bekend strooide corona uh, nogal wat route eten. Ja. Um, ja, laten we met één heel grote beginnen. De Dutch Grand Prix. Uh, het fonds had uh, geld vrijgemaakt voor, uh, voor de side-events. Uh, waaronder een uh, muziekpodium in het centrum. Uh, ja, maar ja, ik hoef niet uit te leggen hoe en waarom dat niet doorging. Uh, dat gold ook voor de muziekfestivals in het dorp. God ook voor de grote Pride at the Beach. Ja. Uh, maar er is uh, gelukkig uh, toch heel veel wel doorgegaan. Uh, er is uh, uh, een werkgroep Formule anderhalf uh, meter. Uh, die, uh, daar zitten de vertegenwoordigers in uit uh, verschillende ondernemersverenigingen. Uh, maar ook vanuit Zandvoort Marketing, vanuit de gemeente Zandvoort. Een vertegenwoordiger uit Toerisme en Economie. Maar ook van Handhaving. Uh, zij hebben één keer per week overleg via teams uh, over alle maatregelen in het dorp. En daar komen ook uh, ideeën uit uh, waarvoor het fonds uh, samen met de gemeente uh, een uh, geld beschikbaar heeft gesteld. En uh, ja, dat zie je dus terug in het dorp. Hè. Bijvoorbeeld zijn de vlaggen en de banners van uh, Beach for Sherwin. Ja. Uh, maar ook uh, de aankleding van de hekken in de Haldenstraat. De Halperstraat kreeg van, van voor de afsluiting van die stalen hekken. Ja. Uh, dat zag er niet zo fraai uit, vond, vond de werkzoek Dus uh, die zijn nu uh, aangekleed. Maar ook een uh, voorbeeld die uh, die luisteraars misschien uh, voorbij hebben zien komen... is die zanger hè, een aantal keer in dat autootje. Ja. En uh, er is tijdelijk wat sfeerverlichting opgehangen in het centrum. Uh, er hebben wat hosts rondgelopen in het centrum om mensen op een vriendelijke manier uh, te wijzen op, uh, op het naleven van de anderhalve meter uh, regel. Maar er zijn gelukkig toch ook nog wat, uh, wat aanvragen binnengekomen, onder andere voor de, voor de zomer- en de winterpride. Ja. Uh, uh, heel recent, uh, één of twee dagen geleden, is bekend geworden dat de Spartanrun in Zandvoort doorgaat. Ja, dat wordt een heel spektakel. Het uh, dorp zal worden omgebouwd tot een groot sportparadijs. Met, uh, hè, met uh, obstakels dus voor de diverse runs. Maar dat helemaal volgens de landelijke richtlijnen. Dus uh, ja, leuk. Uh, fijn dat dat kan. En uh, wij, uh, wij dragen daar graag een steentje aan bij. Maar uh, ook de sfeerverlichting zal weer doorgaan. Hè. Die wordt altijd uh, ergens in ja. oktober meestal opgehangen. Um, er is een aanvraag binnengekomen bij ons voor het open podium Gasthuisplein. een samenwerking van het Wapen van Zandvoort en het Zandvoortsmuseum. Uh, waar wij een bijdrage aan leveren. Nou ja, zo, uh, zo gaat er gelukkig nog, uh, nog heel veel wel door. Ja, en de, wat in de pot zit, hoeft er niet, niet per se uit. Dus dan hebben we volgend jaar wat meer budget. Als er geen coronamaatregelen ja. zijn. Of uh, zie ik dat verkeerd? Nou, de, ik moet zeggen dat uh, het, het gaat toch alweer aardig hard. Uh, Vooral die, uh, die uh, zaken binnen de werkgroep Formule 1,5, uh, uh, ja, dat, dat, dat, daar is voor ondernemers geen geld voor. En ze dragen goede ideeën bij. En, en wij, uh, wij uh, willen dat dan graag helpen uh, graag financieren. Ja, ja, de ondernemers, zeker uh, in de gastvrijheid, hebben natuurlijk een hele zware periode ja. achter de rug. Dus. Zeker, ja. zeker, absoluut. En, en een recent, ook een recent voorbeeld is bijvoorbeeld uh, hè, dat er nu contactformulieren moeten worden ingevuld wanneer een uh, ergens iets gaat eten of een terrasje pakt of uh, ergens gaat drinken, zowel op het stand als in het dorp. En uh, nou ja, daar is een, een, een formulier voor ontwikkeld die ondernemers uh, kunnen, kunnen aanvragen bij Zandvoort Marketing. En, uh, ja, zodat ze daar zelf ook geen kosten aan hebben. Dat zijn dus voorbeelden. die uh, ja, het, het is even anders dan we, we gewend zijn te werken. Maar uh, ja, dit zijn andere tijden en vraagt dus ook om andere, andere regels en uh, een andere manier van kijken naar, uh, naar dit soort zaken. Ja, maar jullie hebben dus gewoon toch met uh, gulle hand uh, uitgedeeld, als er niet heel veel meer overblijft uh, aan het einde van het jaar. Dat hebben we ook, ja. Ja, ja klopt. Ja, ik, dacht ja. Dat, ik dacht, we hebben een dubbele pot voor volgend jaar, maar dat valt dus <laughs> <laughs> tegen. Nou, wij waren, wij waren sowieso blij dat we een pot hadden dit jaar. Dat geldt. He, want uh, we, we krijgen natuurlijk uh, de reclamebelasting uh, van, uh, van de gemeente uh, gaat uh, in, in het fonds. En uh, de gemeente verdubbelt dat uh, uh, bedrag uh, tot maximaal 75.000 euro. Of de verdubbeling is maximaal 75.000 euro. Alleen de gemeente die liet een pakket, heeft een pakket maatregelen ontwikkeld om uh, ondernemers te steunen. En een van die maatregelen was dat uh, ondernemers geen reclamebelasting uh, hoeven te betalen Inderdaad, dit jaar. Ja. En uh, nou ja, het is een simpel rekensommetje. Als er nul reclamebelasting binnenkomt, verdubbelt de gemeente de reclamebelasting. Dat is nog een keer nul. En nul maar nul is nul. Dus uh, we waren sowieso blij dat de gemeente uh, toch uh, besloten heeft uh, om, uh, om het fonds uh, de jaarlijkse subsidie toe te kennen. Waardoor we dus ook dit soort, uh, dit soort uh, plannen hebben kunnen financieren. Je zou niet een hele goede voorzitter zijn, maar misschien ook een goede penningmeester. Je kan goed rekenen. Ja. <laughs> Ja, dat is niet zo moeilijk. Dit was geen moeilijk, hè? Nee, dat was geen moeilijk, nog. ja. Nou, we zijn in ieder geval heel erg blij dat het uh, zo gaat... en dat het uh, Innovatiefonds allerlei uh, uh, initiatieven ondersteunt... om Zandvoort uh, mooier, beter en leuker te maken. Uh, ja. Zijn er speerpunten die jullie zeggen van... nou, dat, dat zou goed zijn voor mensen om na te denken voor het komende jaar? Uh, Innovatiefonds, mensen zeggen, ik hoor wel eens mensen zeggen van... Nou, dat is een verkeerde naam, want ze financieren vaak initiatieven... die al heel lang bestaan... Um, moet het per se nieuw zijn? Of mag het ook iets bestaat zijn? Nou, de officiële naam is... Innovatie Slash Ondernemersfonds Zandvoort. Dat is de officiële naam. Kijk. Uh, in de, in, in, het wordt een beetje lang. Dus het wordt vaak uh, genoemd het innovatiefonds. Wij kijken wel naar innovatie. Het uh, is natuurlijk het leukste als er zaken worden gefinancierd... die nieuw zijn voor Zandvoort. Uh, uh, maar aan de andere kant... Ja, er zijn gewoon hele mooie evenementen die die die ooit begonnen zijn en en en belangrijk zijn uh, voor zandvoort uh, waarvan wij zeggen van ja uh, waar, waarom zou je dat dan niet een stukje mee helpen financieren als het als het voor het economisch toeristisch effect van zandvoort belangrijk is hè? want daar ja. kijken wij wel heel erg naar hè? wat is het wat is het uh, het toeristisch economisch uh, belang en uh, waar we ook altijd uh, erg naar kijken, is het samenwerken tussen meerdere ondernemers. Ja. Hey, dat, dat die wat meer de samenwerking uh, zoeken. En, en, uh, ja, en toch ook wel, wat, wat is er nieuw aan? Ja, dat lukt gewoon niet altijd. Laten we daar heel eerlijk in zijn. Maar het is, het is wel uh, een extra voordeel. En wij, uh, wij uh, keuren iets sneller goed als het ook iets innovatiefs en iets vernieuwends is. Ja, nou ja, het is dus in het zand wordt het natuurlijk wel spannend... als alle okay. ondernemers de handen nee moeten slaan. Um, ja. Maar het um, is een en soms gaan mensen uh, door de omstandigheden... wat uh, makkelijker met elkaar uh, uh, samen initiatieven initiatief aan. Nou, wij zien dat toch wel vaker gebeuren al, hoor. Toch wel? Ja, toch wel, ja. Nou, ja, dat is toch wel. Ja. heel erg fijn. Ik heb uh, ja. probeer altijd iedereen bij elkaar te trekken. Um, ja. Want ik zit natuurlijk nu ook uh, als radiopresentator... maar ik ben natuurlijk ook een van de aanvragers... Uh, Klopt. En ik vind het heel erg fijn dat uh, als ondernemers de handen neen staan en over verschillen ja. heen stappen en samen iets heel moois ja. neerzetten. Nou ja, Pride at the Beach is natuurlijk een, een, een goed voorbeeld. Uh, maar daaromheen uh, zijn natuurlijk ook leuke initiatieven ontstaan... Hè? Nou, zoals zo. het podium op het uh, Gasthuisplein, wat een ja. samenwerking is van diverse ondernemers daar. En het museum samen, En Ja, uh, ja. en, en, en uh, ook met het open podium heeft het water natuurlijk... De, de, de samenwerking gezocht met het Zandvoort Museum. Ja. En uh, ja, dat soort initiatieven in het dorp, ja, dat is natuurlijk heel leuk. Dat is heel mooi. We gaan sluiten af met de, de groeiende samenwerking uh, tussen de ondernemers in Zandvoort. Dankjewel ja, voor doek. deze bijdrage en uh, we gaan nog even naar het uh, nieuws. Oké, okay. dankjewel.